Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Het moederbedrijf van Blokker moest de problemen van Blokker oplossen... en gaat nu zelf failliet. Het bedrijf Mirage Retail Group heeft een faillissement aangevraagd... omdat ze te veel geld kwijt zijn aan achterstallige huur van Blokker-vestigingen... Je hoort mijn collega Roeland van de economieredactie. En dan blijkt ook nog dat de curator van Blokker, die de dus stad met moet afwikkelen, het moederbedrijf ook deels aansprakelijk houdt voor de coronaschulden schulden van Blokker. En dan hebben ze het over een bedrag van zo'n 30 miljoen. Nou, daarvan zegt Mirage Retail Group, die kosten kunnen we niet langer ophoesten. Dus gooien ze ook zij nu de handdoek in de ring. Ja, Mirage was eerder ook eigenaar van de BCC en de Big Bazaar, die ook allebei failliet zijn gegaan. De winkels van Blokker zijn voorlopig nog open. Syriërs die terugkeren naar hun land moeten oppassen voor onontplofte onontplofte munitie. Daarvoor waarschuwen hulporganisaties. De man die er jarenlang dictator was, Assad, is het land uitgevlucht en opstandelingen hebben de boel overgenomen. Later vandaag gaat het erover bij de VN. De VN-chef voor de mensenrechten hoopt dat er in Syrië een overgangsregering komt voor alle Syriërs. Nu het regime van Assad is verdreven. Een groep omwonenden van Schiphol gaat aangifte doen van mishandeling. Ze zeggen jarenlang slecht te hebben geslapen door geluidsoverlast. De bewoners houden daar de luchthaven, KLM, Transavia en de Nederlandse staat voor verantwoordelijk. Een verstoorde nachtrust kan leiden tot een hoge bloeddruk en die zorgt weer voor stress en hart- en vaatproblemen, zeggen ze. De bewoners willen dat er niet meer wordt gevlogen tussen 11 uur s avonds en 7 uur s ochtends. En lange rijen bij de Aldi-winkels in België afgelopen weekend. Klanten kwamen niet voor hun boodschappen, maar om kunst te kopen. Een bekende Vlaamse kunstenaar heeft het speciaal gemaakt voor de winkels, omdat hij met zijn werk iedereen wil bereiken. Ook mensen die niet zo snel naar een museum of kunstgalerie gaan. Het werk heet De Cosmogolen. Het zijn afbeeldingen van reuzen die volgens de maker staan voor, hulp, eh, voor hoop. Ik vind het heel belangrijk om zoiets te maken. Voor mij was dat een voorwaarde. Het moest... Het cosmogolom-project zijn. Het moest het project zijn dat gaat naar de mens. En dat kan verspreid worden onder de mensen. Ja, dat is gelukt. Alle prints zijn uitverkocht. Er zijn niet alleen kunstliefhebbers op afgekomen. De eerste werken staan al op tweedehands.be. Soms voor dik twintig keer de oorspronkelijke prijs. Heb ik nog het weer. Trekt regen over een groot deel van het land. Het is een graad of zeven, maar door de wind voelt het echt wat kouder. Vanavond is het droog. Morgen ook zo goed als droog. Bij vijf of zes graden. ZFM.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 To wash the blitz, and the got puts the kids to bed, and the got brings a book to them. Why can't you be like and Endicott I And the loves trap soul, and the got put her on a pedestal, and the got wishes her commands but Endicott don't make no demands, and the always back in time, and the got not the cheating kind, and the got full of compliments, and the got such a gentleman. Liabilities, thank God I'm free. Cause it's hard enough for me to take care of me. Oh, oh, Endicott's carrying a heavy load. Endicott never really ever moans. Endicott's not a wealthy. And the God's got ideas and plans, and the God's what you call a real man And the God's always will provide And the god is the family town Why can't you be like and cause I'm free Freer than a, a pirate On friggin' out at sea oh, oh, oh. oh. god I'm free Drifting all around just like a toe of a weed. Oh. Someone who isn't undone. Maybe an older woman tolerate me. Maybe that's certain someone older and wiser woman. Maybe the perfect someone satisfies me. For sure, in the like God keeps his body clean. In the God don't use nicotine. In the God don't drink alcohol. In the God. Strong. In the God, make love hard and low. Why can't you be like any In the God, love try be the soul. In the God, walks up to the stone. In the God, likes to hold her hand. In the God's proud to be a man. In the God, stands for decency. In the God, means formality.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 Inflating your first time, I feel like an angel who just started to fly. Well, you—you yeah, got a way that you're making me feel like I feel like I'm doing.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 En wij hadden het erover, wij konden het wel begrijpen. Hoe, hoe staat u erin? Geen ja, Grand Prix meer na 2026 20, in 20. Zandvoort. Uh, kijk, laat ik vooropstellen dat we natuurlijk vier uh, fantastische edities hebben gehad. En er komen er nog uh, twee. En er komen er nog twee. Uh, we wisten dat het tot 25 was. Dus het feit dat 26 er nog bij komt is uh. echt heel erg mooi. Uh, en we wisten ook dat er uh, in de gesprekken tussen de FOM en, uh, en de Deux Grand Prix...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 Uh, en ja, de gedachte daarachter was heel simpel. Wij maken uh, kosten, als wordt ja. behoorlijk wat kosten om het hier mogelijk te maken. Ja. Uh, maar, naar nou, ik heb begrepen en heb ik ook van de, de directeur van de duskampie begrepen, heeft dat geen sinds enige rol gespeeld in het besluit dat ze ja. hebben genomen. Uiteindelijk om, een besluit uh, uiteindelijk niet door te gaan. Okay. Nee. Nou ja, het is jammer dat het, dat het gaat stoppen, maar uh, we krijgen nog twee. Mooie uh, uh, uh, evenementen waarschijnlijk. Daar Die gaan, we, uit, we, gaan dat we zeker weten. Met vader Max. Dus ja. we gaan er in 2026 met een grote klap uit in Stantvoort. Ja, ik heb begrepen dat dat, dat ook met een sprintrace uh, wordt. Ja. Dat is natuurlijk ja. uniek. Dat hebben we ook nog niet meegemaakt. Um.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 En het einde van de Formule 1 is niet het einde van Zandvoort. Gelukkig maar. Dus we hebben nog twee mooie edities te gaan van de Formule 1. 2025 en 2026. Daar hoort dus juist burgemeester David Molenburg over.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 This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy is running from himself. She's been living.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 Horen we over hoe er gehandhaafd wordt in Sanfords, Maar het is deze van Madonna en Material Girl?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 Echt een hele mooie baan. Um, en ik heb het idee dat ik nog vol energie zit. En nog heel veel ja, zou kunnen betekenen. Dus vooralsnog uh, is er geen enkele ja. belemmering om uh, te zeggen Nou, dan, dat dan zal het niet voor maandag nog uh, van anderen doorstrijden. Nee, daar ga ik niet vanuit. Maar, um, maar nogmaals, ik moet dat echt bij de commissaris... Ja, nee, dat vragen. begrijp ik. Ja, en en het is ja, uiteindelijk ja. moet de gemeenteraad het dan ook...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 Nou, ik moet eerlijk zeggen dat tegen die tijd hoop ik toch wel dat ik. misschien wat van Argentina. Ook een uitdagende klus, toch, Amsterdam? Ja, <lacht> ja, ja <lacht> lijkt me wel Krapjes, Ja, maar mooi. Uh, hè, vanmorgen inderdaad de burgemeester op bezoek in de studio hier aan de tolweg 10A. En de heren die spraken met de burgemeester. of wie ook nog de komende zes jaar burgemeester wil zijn. Nou, als we dit zo terug luisteren, dames en heren. dan mogen we wel aannemen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 Be alone. I wish you joy and peace and hope. Wish you all the love that your heart can hold.